Deze plaat gaan we op zeker draaien op de Radio Rijmond car. Haha, ja, dat hebben we van de week even gewoon geregeld. Wij hebben deze dit jaar een radio Rijmond car op de dansparade. Ja. En aan boord komen wethouder Kaya. Dat is de wethouder van cultuur en participatie. En Lieke van Lexmond, die gaat ook ze deze zetten. En Dennis van de Geest. En de hele crew van uh, de toestand in de dans. En ik zelf zo ook een plaatje op. Ja. Uh, leuk om even te vertellen over deze groep is nog wel dat ik hoorde de zanger van deze groep ooit een keer vertellen dat deze plaat was een protestzong tegen drank. Mm -hmm. Toch heb ik daar een beetje moeite mee om dat te geloven. Mm -hmm. Wat ook nog aan de hand is, is dat deze man, een van de twee leden van uh, Underworld, Marcel? Rick Smit. Die ligt in het ziekenhuis. Waarom Marcel? Hij was uh, in Athene. En uh, in het uh, Olympisch Stadium van Athene, daar kwamen 30 anarchisten uh, het festival waar zij moesten optreden verstoren met knuppels, uh, traangas. En ze hebben het hoofd van Rick Smit geraakt. En die uh, moest meteen uh, naar het ziekenhuis Athene. Is inmiddels overgeplaatst naar het ziekenhuis van Londen. Het gaat inmiddels wel beter met hem. En uh, Mojo die, uh, wist ons van de week te vertellen dat uh, deze heren toch nog op vrijdag 9 november een concert gaan geven in de Heineken Musical. Welkom bij het tweede uur van Toestand in de Dans. Ja, dat is gewoon uh, de nieuwe Ron Carroll. En die hebben wij gewoon al op de draaitafel liggen. Oh, wat een hele fijne plaat. Wel iets wat gestolen van een oud discoplaatje. Maar daarom uh, nog niet veel minder. Maar wel heel erg goed. Aan de telefoon heb ik uh, Jeroen Verhey hangen. En dat uh, moet ik altijd wel grappig. Want heel veel mensen kennen Jeroen Verhey alleen maar als uh, Secret Cinema. En, en dat soort dingen. Maar Jeroen Verhey maakt ook ja. veel muziek. ja ja. Met jou op antwoorden Ja. Was het een vraag? Nee, het nee, was dat geen dat vraag, het was dat een dat constatering. Oké okay, dan. Ja. Hoe is het nu? Nee, dat klopt, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, Jeroen oh, heij ik heb even jou in de uitzending gehaald, omdat jij uh, paaste even naar de vriend Leon. Ja. Ja. Een, uh, een nieuwe track. Ja. Een van de nieuwe EC van uh, het label van Michel De Heij. Ja. En uh, wordt goed opgepikt. Ik kreeg en... vandaag een telefoontje van iemand... Uh, die mij even wilde complimenteren met de hele Maxi-singel. En wie was dat? Dat was uh, Warren Fallow, wel te verstaan. Kijk, dat is ook geen misselijke naam. Nee. Het klinkt alsof je op de parade bent. Nee, ik ben uh, aan de strand van Scheveningen. Ik heb net een zonsondergangetje gezien. Nee, echt? Ja. En uh, Joachim zit naast me en Monica en Fleur en zo. Dus het is heel gezellig. Een gezellige bende. Ja. Wat is er op dit moment aan de hand in het leven van... Jeroen Verheij. Ja, vertel eens. Um, ja, waar moet ik beginnen? Korn, wat ben je aan het doen? Gewoon bij muziek. Uh, ja, kijk, ja, wat de ik de al zeg, Van iedereen kent je altijd als uh, die gast die je s'nachts aan die knoppen staat te draaien. Ja, maar ik nou. heb wel eens een keer een hele mooie film gezien waar je de muziek onder had gezet. En wat ben je gewoon nog meer aan het doen? Uh, nou, ik ben net een nieuw label uh, begonnen. En Dat heet? En dat heet Team Records. En dat is eigenlijk gebaseerd op het idee dat we wat meer moeten samenwerken. En het, het wordt een soort collectief uh, via website uh, uh, platenlabel en uh, workshops. Wat is het adres en we doen we van de website? Alle onder dezelfde naam, onder team. En wat is het, het adres van de website? Teamrecords.net. Teamrecords.net. Ja, team, als in teamwork. Ja de ja, picture. T-E-A-M. -A dus. ja. En uh, ja, ik weet niet, er kwam ineens op het idee om wat meer te gaan samenwerken. En we hebben dan uh, een aantal artiesten, Amir Shirazi, volgens mij heeft hij het voor jou, een remix, Ja, fantastisch. En die gaan de release doen. En uh, Ilke, een jongen die uh, uh, les geeft aan de SAE. En die heeft volgens namelijk Phylograss. En die maakt ook uh, een beetje progressive dingetjes en zo. En die ondersteunt een heleboel met uh, het maken van muziek... maar ook met het aantrekken van nieuwe uh, artiesten en dergelijke. En houdt uh, de website een beetje bij. Ja. En een jong uit IJsland die heel erg smerig, vette house maakt. Hij <lacht> uh, noemt zichzelf Gossi. <lacht> en wat hebben we nog meer? Cubicle, die ook op minimal dingetjes doet, gaat remixes doen. En we hadden net een uh, remixcompetitie afgerond. Via Poem uh, website. En daar uh, ja, we hebben 300 mensen een inzending gedaan. We hebben we nu uitgetilverd tot 11 uh, overgebleven. Hè? En dat wordt de eerste release. Oké, okay. ja. en ik heb begrepen dat je ook binnenkort een Fruity Loops demonstratie geeft. Wat is een Fruity Loops demonstratie? Nou, ik geef eigenlijk gewoon een workshop. Okay. Ik laat mensen uh, zien hoe een nummer is opgebouwd. Dus ik heb een nummer gemaakt. Dat laat ik eerst horen. En dan kleed ik dat nummer helemaal uit. En dan bouwen we dat van het begin helemaal op tot wat jij aan het begin hoorde, zeg maar. Dus dan kan je een beetje zien hoe dat te werk gaat. En ik gebruik Fruit nou helemaal in de studio, dus... Uh, dat is ook 12 dat 12 je juli, op 12 juli in het Bootleg DJ Café. Uh, ja, maar volgens mij doen we het in Studio 80 Amsterdam. En Ik heb het al twee keer eerder daar inderdaad gedaan, in Rotterdam. In twee maal was het uitverkocht, dus uh, was best wel ervoor. voor. Tegenover mij zit een uh, uh, uh, uh, uh, vriend, Leon, en die heeft een brandende vraag. Ja. ja, Jeroen, um, als mensen nu jou willen horen, of jouw sound in ieder geval... waar moeten ze dan in Rotterdam tegenwoordig naartoe? Want vroeger uh, de, kon je naar de basement van Nijtown. Um, ja, ja. waar, waar kan dat nu te, in Rotterdam? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er... Uh... Uh, in de waterfront één keer per maand wat iets gebeurt, maar het zou, dat is ook heel weinig in de off corso af en toe. Maar echt een vaste avond zoals we dat vroeger uit verwezen kennen. Nee, nee. Ja, misschien naar Het Simmerman. Oké. Okay, ja, ja. ja Het Simmerman is een goede oplossing denk ik. Dank Oké, okay, dankjewel. Qua muziekstijl dan. Ja. Jeroen Verheij, Secret Cinema, film, muziek maken... en uh, workshoporganisator en net baas van een nieuw platenlabel. Ik zeg dankjewel en veel plezier met de zonsopgang in Scheveningen. Dankjewel. Tot gauw. Hoi. krijg je echt uh, zo'n uh, ouderwetse house-vibe van. Zo'n uh, zo irritant, knipperend lampje aan. Heel veel rook. En dan zo'n hele vette, vette geluidsinstallatie. Speaking of, heb ik een hele oude bekende aan de telefoon hangen. Sander? Jo, maar, goedenavond. Nu Hoi. vooral bekend onder de naam? William Shakespeare tegenwoordig. Kijk, daar ga ik eerst heel even vertellen ik je aan mijn collega, <laughs> waarde collega, Marcel Weinsteek is overhandig... What the fuck is William Shaq Speer? Ja, het was uh, ooit als schijntje bedoeld. Uh, je had een jaar of twee, drie geleden in Amsterdam... en ook in Rotterdam, geloof ik, de Love Boat Feestjes... waar Erik en Rolf wil draaien. Ja. En uh, op een gegeven moment belde Erik mij op van... Hey, Oud en nieuw doen we weer een feestje we hebben iemand nodig voor het tweede zaaltje. Uh, heb je tijd? Zo so, ja, yeah. je draait naar Billy de Clit en binnen vijf minuten moet je even de naam voor op de flyer smsen. En ja, het, het thema was piepje of zoiets, werkt wel iets, mas. Uh, ja en binnen vijf minuten naam te zien, en dan kom je al snel op dit soort namen maar het is niet zo dat je dat dat jij eigenlijk een literatuurfrik bent gecombineerd nee, met een liefhebber van uh, de pabo ik weet drie quotes van hem en voor de rest geen idee joh nee uh, nee het is gewoon echt uitgelopen uit de hand gelopen feest of een naampje in uh, nou, over uh, to be or not to be gesproken ja. Aanstaande zaterdag staan ja, volgens mij al meer dan 75 DJ's die ja, to be zijn op het strand bij Bloemendaal. En die gaan een record verbreken samen met uh, William Shakespeare en uh, MC Lady B. Jouw compaan. Ja, ja, nee, uh, Vertel eens wat meer over. Vorig jaar september hebben we uh, op Bloemendaal hetzelfde idee ge gehad... Um, toen was het van, nou, we gaan een feestje geven en wat gaan we doen? weet je wat We gaan wat bekenden van ons uitnodigen. En dat liep een beetje uit de hand en zo stonden er 50 dj's opeens en um, um, dit jaar moeten we die natuurlijk vele malen beter overdoen. Dus we dat we hem komende zaterdag gaan doen. Is hier sprake van een uh, Guinness of uh, Record? Nou, nee, dat, dat is een beetje een probleem. Die gasten zijn onbereikbaar helemaal in Nederland. En um, waarschijnlijk gaan we hem dit jaar nog een keer doen, ergens in september of zo. Mm -hmm. uh, dan gaan we het wel proberen, maar dat. dat Daarvoor moet je een als... jury oproepen of zo. Ja, jury. En uh, iedereen moet een kopie van zijn paspoort meenemen. En je moet hem in vijf fout aanvragen. En het is zo'n romslomp. Hmm. Dat heb je niet even binnen drie weken geregeld. Dus dan okay. gaan we voor de volgende keer gewoon... Hoeveel gaan. mensen hebben zich al aangemeld? 75? Uh, ja, we zitten nu rond de 80. Sorry. Kijk. En dan ga je... En dan, zij kunnen tussen, tussen 4 en 12 uh, een plaatje opzetten. Hoe moet ik dat voorstellen? Is dat één voor één? Of, uh... Ja, nee. Het is, het is echt één voor één. We hebben een soort van tijdschemaatje Dat niet iedereen vanaf 4 uur staat te wachten van... Mag ik alsjeblieft een plaatje opzetten? Hm. Uh, en vorig jaar was het zo. Op een gegeven moment stonden de dj's in een rijtje met hun cd'tje in de hand klaar. Een, een sticker met een nummer erop op de boskas en één voor één sloot ze achter elkaar aan en zet zijn ze een plaatje op. En het, ja, maar dat had jij dan een... nummer 69 of is dat een flauw grapje? Ja, dat was een flauw grapje. Dat had je al gezien. Nee, <lacht> ik, had, ik had vorig jaar echt 69, maar dat was inderdaad een flauw grapje. Nee, dat ben je niet. <lacht> ja, <echt? lacht> oh, nee, nou, ja, nou leuk. Het uh, dus, uh, dus aanstaande zaterdag, 23 juni, van 4 tot 12 in Beach Club, BLM 9, toch? Ja. En, nou. uh, het is niet alleen een in-crowd-feestje voor alleen maar dj's. Nee man, het uh, is, is 5 euro entree en uh, ja, uh, ondanks dat het weer niet heel erg zal meewerken wordt het gewoon echt heel gezellig. Dus de dj's draaien voor niks? Juist. <laughs> Heb je goed gedaan jongen. Oké okay, dan. Oké, okay, bedankt voor je uh, informatie en uh, ik denk dat ik al even kom kijken. Oké, okay, goed zo. Uh, bel even, dat komt er goed. En dankjewel voor het voor. Mag ik ook een plaatje opzetten? Ja hoor. Dat Ronald zou dat niet aanbevelen, maar ik wel. Nou, als jullie met z'n allen komen, dan zetten jullie alle drie of alle vier even een plaatje op. Dan zijn het 84. Nee, ah. het is meer dat als Massa een plaatje opzet, <laughs> dat dan iedereen naar huis gaat. Maar dat maakt niet uit. Gaat. Moet jij mij als laatste Massel, ja, wil je als allerlaatste. Ja, is goed. Is goed. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Jongen. Hoi, hoi. Radio We'll right <laughs> Gemaakt door Trick and Cubic en het nummer heet Container. Vraag me dan af hoe ze aan zijn titel komen. Aan de telefoon heb ik Ryan. Hallo? Goedemiddag. Hey, hè? Uh, <lacht> ja, het is alweer donkerder. Ja, het is ja, het alweer donkerder buiten. Uh... <lacht> um, waarom heb ik Ryan aan de telefoon? Want Ryan heeft Roger Sanchez naar uh, Nederland gehaald. Ja, dat klopt. Heb jij gewoon zo verschrikkelijk veel geld of ben je gewoon fan? Uh, ik ben fan en uh, uh, ik heb <laughs> verschrikkelijk veel geld. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Vertel even, um, want niet iedereen haalt even Roger Sanchez naar, naar Nederland. De meeste mensen beperken zich gewoon tot uh, roog of Erik I of uh, nou, hè, door zeg maar de, de namen die we normaal te post zien. En heel af en toe dan zie je zo'n naam als Roger Sanchez. Ja, dat klopt. Hoe gaat het nou in zijn werk? Jij belt Roger en zegt, yo Roger, what's up? Eh, uh, nee. <laughs> nee. Zo gaat het niet. Uh, nou ja, 4 uh, GMA is uh, uh, ja, inmiddels geen kleine organisatie meer. Ik ben uh, een jaar geleden gestopt uh, bij ID&T. Ik heb daar drie jaar lang uh, als, uh, eigenlijk als freelancer uh, gewerkt. Uh, en een jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Uh, onder, en en je, je bedrijfje heet 4M? Uh, 4N. En Nico? Nico. Nico. Oké, okay, cool, ja. En uh, ja, uh, zo is het uh, gaan rollen, zeg maar. Ik ben uh, me gaan interesseren in uh, vooral... Uh... De grote internationale namen. En een jaar verder hebben we nu inmiddels uh, Eric Morello gedaan. Audiobullies. Uh, Bob Sinclair. Roger Sjantjes hebben we al een keer eerder gedaan. Uh, Mazes at Work. Uh, ja, wie eigenlijk niet. We vertegenwoordigen de fact-in-house in Nederland. Cocoon vertegenwoordiger in Nederland. Uh, ja, ga zo zomaar door. Hoe werkt dat? Uh, want uh, uh, heb je dan niet een, een sponsor nodig? Ik bedoel, het zijn toch serieuze events, dit soort, uh, dit soort acties? Uh, ja, we hebben wel een scala aan sponsoren. Ja. Maar uh, dat heeft in principe niets te maken met uh, de investering voor een uh, evenement natuurlijk. Nee. Als organisatie moet je natuurlijk wel, uh, ja, noem het maar, kredietwaardig zijn om uh, zoiets te kunnen financieren. Wat is Alweer de line-up van, van deze avond? In, in, het is in de Asta, hè, in Den Haag, de, de oude bioscoop. Ja. Uh, gesloten, ja. weer open, weer gesloten. En nu weer open en net weer overgenomen door iemand anders. En klopt. het schijnt nu echt weer een beetje leuk te zijn daar. Ja, klopt. Wa wanneer, wanneer is de avond? Wanneer kunnen we naar Roger Sanchez? Uh, de avond is aanstaande zaterdag. Oké. Okay. We hebben een aantal lokale helden hebben staan. Uh, ja, wat altijd nog ik persoonlijk een uh, leuke naam vind is uh, Lucia Voort. Ja. Uh, we hebben Tom de Neve hebben staan. Uh, we hebben een aantal uh, leuke talenten in de kleine zaal. En we hebben een aantal uh, stelt- talenten, want het is een label uit van Stelt. Stelt is de platenlabel van Roger Sanchez. Die vertegenwoordigen in Nederland. En dit is de openingsavond. En daar is Roger persoonlijk uh, ja, ook voor komen draaien. Is het en, uitverkocht? Uh, uh, nou, ik denk dat we nog een kaartje of 200 uh, aan de deur hebben. Okay. En uh, morgen zou je eventueel ook nog wat kaarten kunnen kopen bij de ticketservice uh, salespoint. Wij uh, geven kaarten weg, begrijp ik. Ja. Dat vind ik ja. toch wel een stoere actie van, uh, van jou. Ja. <laughs> um, wat moeten mensen doen? We hebben een e-mailadres, dat is dans.rijmond.nl En hoe kunnen we nou de broer van DJ Chucky ervan overtuigen... dat die mensen naar binnen moeten komen? Ja, Wij weten alles, man. We weten echt alles. Ja, Het maakt wel. niet uit. Wil je je eigen pincode weten? Dat weten we ook. Uh, hoe, uh, moet, moet ik een, een stel maar denken? een vraag, stel maar een vraag en dan kunnen mensen naar, naar uh, aanstaande zaterdag naar uh, Roger Sanchez in Den Haag komen luisteren. En ze moeten een e-mailtje sturen naar dansdans.reymon.nl en jij stelt even de vraag. Noem een van uh, de grote hits van Roger Sanchez. Van afgelopen. Wat zal het zijn? Ja? Zal het jaar doen? Duidelijke vraag. Ik uh, zeg uh, dankjewel en ik hoop dat het zaterdag erg leuk wordt. En we bellen je volgende week even terug en dan gaan we je even vragen hoe het was. Oké. Okay, Ik draai even een plaatje van Rodje. Is goed. Hoi. Hey. Oh, Nog één keer. Nog één keer. Uh, nee, echt bij. Nog één keer. Uh, het is... Uh, precies. Kwart voor elf. En dan heb ik uit Ibiza... Kat Langebach aan de telefoon. Hallo, Donald. vanuit uh, Ibiza-stad hier. Jawel, je gelooft het bijna niet. We zijn even varen uh, uit Fermentera. Met onze mountainbike natuurlijk, Pietra en ik. En uh, zonder licht, dus dat is best wel gevaarlijk. Maar we zitten nu op het leukste pleintje van Ibiza-stad. Dat heet Plaza del Park. Dat is een beetje alternatief uh, ja leuk ding. Allemaal leuke terrasjes, leuke muziek. een Beetje uh, gitaar ook. Niet alleen maar die uh, disco drum. Hoewel die plaat die je hiervoor draaide wel erg interessant klonk. Ja, fijn plaatje. <laughs> dat is jouw plaatje. Nee, nee, nee. Het nee, is niet mijn plaatje, maar het is gewoon een fijn plaatje. Oké. Okay. En ik had net met Marcel erover, zo van uh, Ik heb een top drie gemaakt van de meest uh, bizarre ongelukken op Ibiza. Zou ik ze even noemen? Kom maar op. Nummer 3. Dat zijn Engelse partygangers die vanuit de clubs Amnesia denken van nou het hotel is echt heel dichtbij. Dus die gaan over de Rijksweg lopen. 20 kilometer uh, ja, tegen het verkeer in. En er vallen ongeveer zo'n 15 tot 20 uh, doden per zomer. Ja, dat is nog wat. Nummer 2, twee, nummer twee, dat is Marco Borsato, gesignaleerd op Ibiza, jawel. En die heeft uh, mensen nodig, uh, vrienden, uh, om, um, omdat hij niet weet hoe hij moet pinnen hier. Dus die Leontine zit ergens op zo'n strandje daar, en Marco die heeft een centjes nodig. En die weet dus uiteindelijk helemaal niet uh, hoe zo'n pinautomaat werkt. Uh, reuze gevaarlijk. Nummer 1, één, nummer één, ja, dat is de meest bizarre van het allemaal. Dat is uh, als de Engelsen eenmaal. ...thuis zijn op hun uh, hotelkamer... ...dan vallen ze staand in slaap... ...vanaf de negende verdieping van hun appartementen. Dus ze worden dan smorgens uh, bij elkaar geraakt. En dan zijn er zijn dus ook nog eens Engelsen... ...die denken van, hé, er is een zwembad... ...en die gaan dus duiken vanaf de negende verdieping... ...en die uh, komen dus zelf het beton terecht... ...en uh, er bleek dus helemaal geen zwembad te zijn... ...aan de onderkant. Dus uh, dat even... ...uit de kranten van heden dag weer... ...van de meest voorkomende ongelukken ...van de afgelopen jaren... Het nieuws van de afgelopen tijd in Ibiza is natuurlijk het sluiten van al die clubs. Ik heb begrepen dat er vandaag was er een persconferentie van de burgemeester van Ibiza. En die vertelde dat er een paar clubs weer open kunnen. Ja, en die, die burgemeester is ook een mede-eigenaar van Amnesia onder andere en ook van Bora Bora. Want wij zaten uh, van de week in een hotel, best wel een chic hotel, die wordt op zes kilometer helemaal omver geblazen. De vliegtuigen maken minder lawaai dan Bora Bora. Dus er zijn dus een aantal initiatieven die worden gesteund door de burgemeester, onder invloed waarschijnlijk door, door, de, door de, de Engelsen. Want je ziet nog steeds dezelfde organisaties als Renaissance, uh, uh, de Erik Morelio's en wat ik al zei, de, de Parcha's, die uh, nog steeds dezelfde DJ's uh, programmeren van tien jaar geleden of twintig jaar geleden, maar er is wel weer hoop, want er is nu ook een initiatief uh, genomen door Bar M. Ja, dat heeft niks met Molendijk te maken, maar Bar M, misschien Jolendijk, uh, zoiets. En dan gaan ze weer uh, elke donderdag gaan ze of dinsdag, geloof gaan ze bandjes programmeren. En dat klinkt goed, want uh, als die sound system schijnt, uh, Oeh, lekker, goed lekker, lekker, bent, lekker, de lekker, Art lekker, Monkey's the View. Uh, CCS, de Fratelli's en zo. Uh, maar ja, nogmaals, ik kom hier allerlei doorgesnopen types nodig uh, tegen, en die gaan steeds naar al die clichéclubs natuurlijk. Dus... Uh... Maar mijn zin daar niet, Ronald. En jou waarschijnlijk ook niet, hè? Nee, de mijne ook niet. Maar daarom ben jij hier en zit ik hier. <lacht> ja, doe. mijn hoe op het is een beetje. Nee, de, de zon schijnt. Het is echt niet normaal. Het is zo warm hier de hele dag. Nee, het is echt absurd. We gaan zo meteen met z'n allen naar het strandje aan de Maas. Want het schijnt dat je daar nog gewoon bruin kan worden als je een beetje oplet. Ja, dan kan je in ieder geval met z'n 60.000 tegelijk eh, natuurlijk op het strandje liggen. Zonder <lacht> entree en zonder <lacht> het Ik zeg, uh, Ted Langebach, dankjewel. Ik draai speciaal voor jou nog een klein stukje van Sven van Hees. It's so real. Hey, hoi, lips, leuk. dat is leuk. Het zijn plaanke... twee zwemvanhezen trouwens, hè? Je hebt een Rotterdamse zwemvrees en een Belgische zwemvrees. Ja, een klassieke zwemvrezen en een, uh, een danszwem van Aze. Dit is de dans. Oké. Tot de volgende week hè. Dankjewel. Succes met je programma uh, uh, hoi. hoi. hoi. dat beeld niet meer uit mijn, uit mijn hoofd van die Engelsen die dan in slaap vallen tegen de muur en dan van het balkon afvallen. Nou ben ik regelmatig in die pizza geweest en ik moet zeggen, er is eigenlijk geen woord van gelogen, want die Engelsen zijn echt helemaal krank, Die komen uit het vliegtuig al zuipend en 14 dagen later stappen ze er zo weer in en is gewoon het hele jaarsalaris er doorheen geknald. De volgende plaat moet ik even een verhaaltje bij vertellen. Dit is een track die is gemaakt voor het Fight Cancer Fonds uh, van het Nederlandse Kankerfonds en alle opbrengsten daarvan gaan ook daar naartoe. It, it might sound, sound crazy, crazy, crazy. but I it's real, not maybe, 'Cause no. the end ain't no. near, so no. do we live no. in fear? No, we stand and no. fight, hold no. hands. Zoals gezegd, de opbrengsten van deze plaat gaan geheel en al uh, naar het KWF in Nederland, het Kankerfonds Nederland. Check gewoon even de website daar, www.kwf.nl zal vast wel de website zijn en daar kan je alles vinden. Het is uh, tijd voor de, de agenda. Dus dan betekent dat uh, Ronnie Stuts en Leon Brouwer de microfoons uh, ter hand nemen. En gaan vertellen waar je heen moet deze week. Ja, um, vanavond kan je je weekend starten in de of Corso. Daar is het feestje dat heet Gratis. En daar draaien Melly Mel en Jermaine S. Is het ook gratis trouwens? Even. Uh, ja, en er is ook geen gastenlijst. Cool. Vrijdag kan je naar de Loft... Volgens mij is het de eerste keer dat er een betaald uh, feestje um, dus met entree is in de lof. Chicago House door Mr. Post, DJ Julio, en Ben Fresh en Jack W. In de Club 4, Billy de Clit. Of de Talia Lounge, waar we kaarten voor weggeven. Twee keer twee kaarten. Gregor Salto, Lucien Ford, Mark McRolland en Tourklok Rom. Ja, en op zaterdag is er een erg interessante DJ in Her Ziemerman... Daar is uh, de meester op het gebied van innoverende elektrotechno aanwezig... oftewel John Daalbak. Um, in de Of Corso kan je terecht voor het feestje Summer Extra Vakanza. Uh, de dj's daar Roog, Dierashit, uh, Jeroenski en Gregor Salto... klinkt als een heel grote oliverstein, maar volgens mij wordt het superleuk. Uh, en in Den Haag uh, is het uh, een feestje van Stelt... waar Roger Sanchez, Ton de Neef en Lucia Voort aanwezig zijn... Dan kun je op zondag uh, je weekend afsluiten in de Of Corso. Daar is uh, Villa Achterwerk met Jip Deluxe en Erik I. Of je kan naar Kenny Doop, ook niet een, uh, een kleine jongen, gaan luisteren in Bloomingdale in Bloemendaal. En uh, als je nou vanavond uh, nog weg wil, kan je er nog ergens heen? Je daar is rond mee begonnen? Of je en kan. kan ik bedoel buiten dat je kan toch. Je krijgen? kan ook. Je kan even naar de parade gaan drankje doen nog. Juist. De want het voorstellingen geeft dat de voorstellingen zijn wel gewoon al open is en dat wist ja. ik niet want op de post hangt dat het morgen open is. Ja, op donderdag doen ze altijd trayouts, maar je kan er wel gewoon heen. De, ik denk dat de voorstellingen nu net afgelopen zijn, dus je kan er wel even rosé gaan drinken. Met die met die hoofdpijn -rosé. En Chandra, dat ook ja. weer per fles, per fles? was het iets van 15 euro of zo? Weet ik ja. niet. Kost minimaal 2 ,10 euro inkoop, denk ik. En, en 10 euro voor een uh, kanetje zandriaan. een lekker alternatief, ja. zo'n parade. Dat dan weer wel. Vind ik. Ik vind het wel, ja. dat ja, is wel attractief. Dus als ik het goed begrijp, parade is verleden jaar gewoon goed gevochten. Het is heel erg klein. Je zit met z'n allen als een haring in een ton. En de rosé is hartstikke duur en je krijgt pijn in je kop. Maar het is toch wel leuk, de parade. Op dat uh, plaatje dat we hebben gedraaid voor het Fight Cancer Fonds. De juiste website daarvan is www.fightcancer met dubbel met twee c's cancer.nl. Uh, daar kan je alles vinden over die trek. Dat is een goed initiatief. En uh, die gaan ook binnenkort feestjes geven in het hele land. Dat betekent uh, dat we ook alweer bijna aan de laatste plaats zijn toegekomen. We hebben gewoon te weinig uh, uren. Ja, Marcel. Uh, jij had het uh, in een mailtje deze week uh, naar mij over het feit dat je uh, veel commentaar hebt gekregen... over het bekommentariseren van een plaat die we week gedraaid hebben. Dat klopt, dat klopt. Ik, uh, en nou zei ja, jij van, joh, zowel, is wel niet leuk om dat iedere week te gaan doen? Ja, als een soort idols. Uh, de, alle, zowel de, de, de, de gearriveerde artiesten, de producers, als de, de nieuwkomers, de, de talenten van, van morgen... Uh, die kunnen bij ons hun plaat inleveren. En jij laat hem horen. We halen de, de producer in de uitzending. Dus uh, eeuwige roem heb je sowieso al. En uh, Leon, Ron en ondergetekende. Ik dus uh, ja, beoordelen die plaat. Nou, dan uh, ben ik helemaal voor. Maar ik hou mijn mening voor me dan. Nee, dat mag. Ja mijn presentator. Ik, uh, ik, ik onthoud me van, uh, van de stem. Uh, hebben we al een naam verzonnen voor dit uh, nieuwe item? D die hebben we volgende week. Of heb jij al iets? Nee, nee, nee, nee. Ik ben gewoon zo vrij om dit creatieve proces met het publiek te delen. Nou, als je een titel uh, weet, stuur die naar dans.reimond.nl. Oké, okay, dankjewel. Um, zoals ik zei, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Um, ik vond hem wel prettig. Goede verhoudingen, fijne muziekjes. En ik zie het nog steeds met dat beeld van die Engelsen die van het podium, nee van het balkon afvallen als ze gedronken hebben en ze vallen staand in slaap. Volgende week zijn we. Weer. Bye bye!